Die half oranje, zodat onze schaatshelden kunnen vlammen. Tickets vanaf 32,50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee. Marco, waanzinnige winstweken. LG LED TV, 81 centimeter, 229 euro. Dit is de Radio 1 Audiotrip. Met Misha Blok en Martijn van Dijk. Goedenavond. In deze donkere dagen waarin het nieuwe jaar... Vaak moeilijk op gang komt, nemen we iedere avond een andere gast mee op reis langs de geluiden uit zijn of haar leven. Is dat die ene zomerhit die je doet terugverlangen naar je eerste vakantieliefde? Het kedekke denk van de trein dat je terugbrengt naar je ouderlijk huis in de buurt van het spoor? Of het zoomen van de koelkast in een stilhuis midden in de nacht? We hebben een uur de tijd om erachter te komen wat die geluiden zijn. En aan het eind van dit uur presenteren we onze gast haar levenslied. Vanavond is dat woestijnreizigster, avonturierster, fotografe en schrijfster Arita Bayens. Goedenavond. Hi. Welke geluiden kunt u vanavond van ons verwachten? Hier alvast een vooruitblik, samenvatting in audio, en die klinkt zo: wind, Darkness. Zij was echt de baas. Weet je. Geen partij kiest dat je een beetje neutraal bent, dat je gewoon eigenlijk onafhankelijk daar naartoe gaat. Eerst even wat korte geluiden achter de vrouw. Arita, zo klinkt je straat als jij er niet bent. De lach van je metgezellen op je reizen. Je voicemail. U kunt een boodschap achterlaten voor Arita Baaiens. Bedankt voor het bellen. Je favoriete geluid in huis. Nou ja, dat dus. En dit zijn je favoriete geluiden buitenshuis. En dit? En het geluid waar je een ontzettende hekel aan hebt. <lacht> dat laatste waren de springende bovenbuurkinderen. Uh, daar heb je nogal last van? Ja, het zijn ongelooflijk lieve kinderen. Maar als ze springen, dan heb ik het gevoel dat er iemand in mijn hoofd uh, hakt. En dat... Uh, ja, dat is heftig. En, dan, en wat doe je dan? Dan zeg je er wat van of dan probeer je te doorstaan? Nou, ik probeer het te doorstaan. Als het heel erg is, dan ga ik iets van zeggen. Dat vinden de buren ook prima. En dan houdt het op? En dan houdt het op, ja. Zo. Uh, we hoorden ook een, uh, een beetje een gek geluid. En dat was een lachende kameel. Uh, lachen jouw kamelen veel? Nou, eerlijk gezegd heb ik ze nog nooit horen lachen. Maar uh, ze hebben heel veel andere geluiden die ik... Uh interpreteer als uh, dat ze het naar hun zin hebben of honger hebben. Of het zadel niet op hun rug willen. Of uh, gewoon ondeugend zijn. Of kleintjes die melk willen drinken. Oké, okay. maar lachen is er dus nog even niet bij. Nee. Um, voordat we in jouw geluidsarchief duiken... willen we het eerst even kort over je oorgevoel hebben. Um... Wat horen we nu? Wind? Wind? waait hij ergens? Ja en een ja lijkt me in een lege ruimte. Ik zou zeggen, het zou, had de woestijn kunnen zijn. Nou, dat is uh, goed geantwoord. mag <laughs> ja, door naar de volgende ronde. Ja, oké. Okay. En dan uh, en deze. Ja, dat lijkt me meer zee. Maar een harde wind wel. Ja, wind, maar op zee. Maar is dat zo? Iets kouder, hè? Ja, iets kouder. Het was de sneeuwstorm. Siberië. <laughs> ja, het was inderdaad de gierende sneeuwstorm. Oké. Okay. Um, even een dilemma: een avondlang de zoetgevoiste keelklanken van een Mongoolse zanger. Of het heldere stemgeluid van een kameel. Ja, ik zou kiezen voor de kameel. Ik, ik merk gewoon, als ik het hoor, dan, dan uh, krijg ik een glimlach. En dan, dan ontspan ik ook helemaal. Voor mij is dat de leukste en de beste en de mooiste muziek die er is. Daar krijg je dus echt nooit genoeg van? Nee, nooit genoeg van. Ik, ik, het is iets als een... Uh... Ja, hoe moet ik dat nou omschrijven? Dat heb ik niet eens in de hand. Weet je, bij muziek, dat raakt ook wel je hart. Maar als ik kamelengeluiden hoor, dan gebeurt er een hele hoop blijkbaar in mijn hoofd. Allemaal herinneringen, allemaal zoals fotoboek, wat ik helemaal doorblader. Ik herinner me zoveel. En um, ja, ik ben ontzettend verbonden met die, uh, met die dieren. Oké, okay, dus dat, dat zijn de geluiden. Maar um, uh, de stilte die kwam ook al even aan bod. Wanneer was het voor het laatst stil in jou? Oh, dat, ja, het is elke dag wel stil uh, bij mij. Je bedoel, in mijn hoofd, buiten. Ik, uh, ik merk het zelf niet zo, behalve als ik naar mensen toe ga... die altijd een radio aan hebben of een tv of uh, iets dergelijks. Denk ik denk god, wat moeten ze toch met altijd geluid? En in mijn hoofd, um, zoals vandaag, heb ik heel hard zitten schrijven. En dan, uh, ja, dan... Maar in mijn huis gebeurt dan verder helemaal niks. En mijn hoofd een hele hoop. Maar ik kan ook ergens zitten. En gewoon naar een, uh, een plant zitten staren. Of het, uit het raam gewoon dagdromen. Dat vind ik verrukkelijk. Dat is wel heel erg zen, hè? Heel zen, ja. <laughs> zo zou <laughs> mensen mij niet zo snel omschrijven. Maar ik kan ongelooflijk genieten. En uh, hou ervan om uh, ja, af en toe gewoon maar een beetje voor me uit te kijken. Dit is de Radio 1 Audiotrip. Het geluidsportret van Arita Bajens. We zijn dus op zoek naar de geluiden uit het leven van Arita Bajens. Die moeten leiden tot een levenslied dat we aan het einde van dit uur voor haar zullen kiezen. Althans, ze mag een keuze maken uit een uh, door Misha en mij uh, bedacht lied. Ja, vanaf nu gaan we grondig en chronologisch te werk... zodat we een kader hebben waar we ons aan vast kunnen klampen... in deze berg audio die voor ons ligt. Beginnende met de vroege geluiden uit je jeugd dus. Nou, je weet het al, denk ik, toch? Ja, dat is de kever. Ja, mijn vader die... Uh... Ik kocht een auto. Ik was heel klein. Ik weet niet meer hoe oud ik was. En in die auto, dat was de grote gebeurtenis van het jaar... gingen we dan vanaf Ede, waar ik geboren ben, naar Zeeland... waar zijn moeder woont. Prachtige klededracht en zo. En voor ons kinderen was dat een waanzinnige tocht. Ik denk dat die maar twee uur duurde of drie uur. Maar dat was het eind van de wereld zo'n beetje. En dan zaten mijn broer en ik achterin... En uh, ja, dan hoorde je dat geluid en dan deden we spelletjes. En, uh, dus als ik dat geluid hoor, dan zie ik... ja, misschien is dat wel het begin geweest van al mijn lange reizen. Dat zou heel goed kunnen. Het eindeloze onderweg zijn, althans, ja. wat toen, toen je kind was, eindelijk Ja, leed. dat gevoel had ik toen heel erg. Je had het over, uh, je had het over uh, wij en dat waren jij en je broer, neem ik ja. aan. Ja. ja, want je bent opgegroeid in Ede in een gereformeerd gezin... met een oudere broer. Streng gereformeerd... Ja, voor, voor uh, niet gelovige mensen zal het best streng zijn geweest. Maar ik heb dat niet zo ervaren. Wij mochten, het enige wat ik uh, ja, af en toe lastig vond... wij mochten op zondag nooit iets kopen of doen... waardoor, mensen, waardoor je mensen voor je liet werken. Dat betekent dus geen ijsjes en niet naar het zwembad. En weet je, dat soort dingen. Maar ik heb mijn jeugd niet als heel uh, streng ervaren. Maar wel heb ik last van Calvinistische... Uh, Benepenheid. Soms weet je wel dat je denkt iets moet nut hebben. Je mag niet zomaar lol in het leven hebben. Het moet ergens toe leiden. Dus het feit dat ik ooit ontslag heb genomen was werkelijk uh, een breuk met uh, dat calvinistische verleden. Daarbij ben je niet over één nacht ijs gegaan. Dat was een worsteling. Ja, dat heeft al een half jaar geduurd. Maar dat had meer te maken met het feit dat ik dacht: als ik die baan opzeg, dan heb ik gewoon geen inkomen meer. En als, hoe moet dat met mij? Hoe, hè, wat moet er van mij worden? Um, maar. Uiteindelijk had ik een, uh, uh, een gedachte, namelijk als ik straks 65 ben... en dan heb ik dus geld en een auto en een huis en alles. Maar dan heb ik niet geleefd. En toen was het duidelijk. Heb ik ook meteen ontslag genomen, champagne gekocht en uh, klaar. Calvinisme overboord. Ja. Um, je ouders zijn gescheiden toen je uh, 17 was. Dat was waarschijnlijk uh, tamelijk bijzonder toen, zeker in Ede. Um, werden jullie daarop aangekeken? Ja, ik herinner me dat uh, wij, wij woonden in een, een straat uh, waar ook een aantal mensen van de kerk woonden. En dat mensen dan voor het raam stilstonden en uh, door de gordijnen naar binnen keken. Uh, en mijn moeder had daar vooral heel veel last van. Ik, ik trok me daar niet zoveel van aan. Maar mijn moeder is nooit meer naar de kerk gegaan daarna. En uh, ik eigenlijk ook niet. Uh, dus ja, dat was daar een grote gebeurtenis. Dat deed je niet, scheiden. En uh, ja, mijn vader, die, uh, die deed dat dus wel. Want dat ging van je vader uit? Ging van mijn vader uit. En uh, die is toen naar Amerika vertrokken. En ik heb hem daarna nog wel gezien. Maar uh, ja, het is toch wel heel raar. als Weet je, ouders die bij elkaar horen en dan uit elkaar gaan. En dan zie je iemand ook helemaal niet meer. Uh, maar ik heb vooral last gehad van. Uh, ja, dat mijn moeder zich alleen in de steek gelaten voelde. En, uh, en eigenlijk ook wel van dat mijn vader gelogen heeft tegen mij en tegen mijn moeder. En dat, was, dat heeft eigenlijk mijn hele leven beïnvloed. Dat ik dacht, nou mannen, uh, als je je vader niet kunt vertrouwen, dan geen enkele man. En daar hebben we toch wel wat vriendjes onder geleden, vrees ik. Maar... Misschien komen we daar zo nog op te, komen we op de te de spreken. We komen daar later nog op terug. Um, je, je reist vooral in islamitische landen. Herken je iets in de manier waarop het geloof daar wordt beleefd... in vergelijking met de rol die het geloof in jouw woonplaats uh, Ede heeft ja, gespeeld? Ja, het is leuk dat je dat opmerkt. Want ik heb heel vaak gedacht... God, heb ik toch nog wel iets aan mijn achtergrond gehad. Um, ik herinner me bijvoorbeeld... Uh, ik zat op een lagere school, de school met de Bijbel. Dus daar kregen we verhalen te horen. Um, ik ging daarna naar de Vrije Universiteit. Het was ook al zo'n uh, christelijke toestand. En um, daardoor besef ik heel goed dat mensen uh, in dingen geloven... die voor mij nu een beetje bizar zijn, of eigenlijk een sprookje. En um, ik kan bovendien uh, met hun praten over uh, de Koran en, en de Bijbel... Uh, en begrijpen dat, um, dat dat heel veel betekent... en dat je daar ook niet al te lichtvaardig over moet doen. Dus dat klopt... En heb je daar dan gesprekken uh, over met de mensen die je daar tegenkomt? Of? Is uh, het meer dat je het begrijpt en dat je van daaruit hun uh, tegemoet kan treden? Of? Ja, soms heb ik gesprekken als ik stukken schrijf... over uh, zeg maar de opleving van de islam onder uh, welgestelde uh, Egyptenaren. Of toen ik in Soedan heb ik veel met nomaden gereisd. En dan komt het gesprek ook wel eens op het geloof. Hè? Waar ik vandaan kom en uh, soms willen ze mij bekeren. En dan... Uh, nou ja, dan zeg ik, ja, er is maar één God en die is voor ons allemaal. Nou, dan houden ze op. Maar echt hele mm, religieuze discussies probeer ik te vermijden. Ten eerste omdat mijn Arabisch daar niet goed genoeg voor is. En als er een tolk bij de hand is en het is een onderwerp van een artikel... dan doe ik het wel en anders probeer ik daar toch een beetje overheen uh, te hobbelen... omdat je zo snel iemand kan beledigen of een fout kan maken. Heb je, die, heb je ook wel fouten gemaakt? Waarschijnlijk wel. Uh, ik kan me één keer herinneren, toen uh, had ik net uh, mijn eerste kameel gekocht... en ik bleef bij uh, mensen in huis. En die lieten mij de zin op zich. ik weet hem niet, niet meer in het Arabisch... maar uh, ik geloof in God en Allah is zijn profeet. En als je dat zegt, ben je eigenlijk bekeerd. En ik zong dat gewoon in de woestijn, want ik vond dat wel leuk klinken. Dus dat, dat was niet zo'n uh, goede zet, geloof ik. Even terug naar Ede, want je, je verhuisde in de jaren 70... Uh, halverwege de jaren 70 naar het vrije Amsterdam. Wel een breuk met het brave Ede. De retorische vraag. Ging er een wereld voor je open? Ja. Maar dat ging niet zomaar, want... Uh... Ik liep in Amsterdam echt met sleutelbos, uh, met de sleutels tussen mijn vingers. Omdat iedereen had me zo bang gemaakt voor die stad. Weet je. Dan liep ik buiten en ik dacht echt dat ik verkracht en beroofd zou worden. Nou, dat bleek dan wel mee te vallen. Maar uh, voor iemand uit zo'n dorp en dan naar de grote stad waar ik niemand kende. Ik heb me dat eerste jaar echt uh, wel eenzaam gevoeld. Ik woonde ook uh, op kamers op vier hoog bij een mevrouw, waar ik dan naar het toilet moest... maar die had een hond, een herdershond... die na tienen uh, <laughs> die zou die mij de, de, de veers afbijten zo'n ja. beetje. Dus dan kon ik ook niet meer naar het toilet. En ik had een vriendje wat niet deugde... en die dan af en toe zomaar s'nachts midden de nacht aankwam. En zo. Nou, Ik herinner me dat als heel vervelend. Het dus was een beetje de enge grote stad. Het was niet dat ja. je helemaal losging. Nee, pas in het tweede jaar uh, werd het voor mij uh, leuk. Maar het eerste jaar was uh, buffel. Ik studeerde biologie moest heel hard leren. Uh, allemaal botjes, namen van botjes en weet ik wat allemaal meer. En dan die vriend dus die af en toe moeilijk kwam doen. Mijn ouders die net gescheiden waren. En een buurvrouw met een, uh, een waakhond. Dat, uh, <lacht> nee, dat was een goede combi. Welkom. Um, je je uh, uh, feminisme, uh, milieuactivisme... wat later toen je dus al eventjes in Amsterdam gezetteld was. Um, wat sprak je daarin aan en hoe activistisch was je? Um, nou, ik, Als ik terugkijk, merk ik dat als ik um, tegen iets kon zijn... of een beetje reuring of zo, dat vond ik dan wel prettig. Dus uh, vakbond, of inderdaad de feministische beweging. En dat, dat kwam toen ik ging studeren, biologiestudie. En toen kwamen net vrouwenstudies op... waarbij je uh, erachter kwam dat een hele hoop onderzoek uh, werd gedaan... denkend vanuit de man. Uh, vrouwen kwamen dan niet voor in, in onderzoeken. En ik ben dat met een aantal... Uh, ja, van mijn medestudenten gaan, uh, ben ik erin gaan verdiepen. En ik vond dat ontzettend boeiend. Uh, en ja, het was ook gewoon, ja, dat klinkt nu heel simpel, maar heel leuk om gewoon tegen iets te zijn. En uh, te ontdekken dat je uh, een hele goede tijd hebt met een aantal vrouwen en, en praat over dingen die je overkomen. Uh, en ja, die je dan probeert recht te zetten. Ik zag. Uh, nou ja, het wordt dan een heel verhaal. Maar, uh, en met milieu was het idem dito. Ik uh, studeerde milieukunde en ging bij Milieudefensie uh, vrijwilligerswerk doen en cursussen geven. Het is, gaat eigenlijk meer over het ontdekken van de wereld. Dat je denkt dat die zus en zo is. En als je je dan een beetje erin verdiept, ontdek je dat er een heel andere waarheid is. En dat vond ik heel boeiend. Ja, ja, ja. Dus dat, wat dat betreft het meer het, het schoppen was fijn. Maar het was ja met een het goed ideaal doel. van nee nee nee ik, dat was, ik had ook natuurlijk een ideaal want anders had ik ook iets anders kunnen kiezen maar het was gewoon echt te gek interessant om te krabben ergens te krabben en dan te ontdekken dat er een hele andere kleur onder zit dat er niet één waarheid is en mij werd altijd verteld dat wetenschap neutraal is bleek helemaal niet zo te zijn. Dat was een grote schok. Uh, met het milieu ja, ging het om andere dingen... en ik wilde echt de wereld uh, verbeteren en mooier maken. Ik kwam er wel na een aantal jaren achter dat dat veel te lang duurde... en daar was ik te ongeduldig voor. Maar het was ook fijn om je in te kunnen zetten voor iets. En dan luister je niet naar deze muziek als uh, milieuactivist of feminist of wel. Want bij de tango, wie leidt? De man, volgens mij, toch? Ja, de man. Ja, ja. ja. Best lastig. Ja, is een gevoelig puntje. Toen ik, uh, dus uh, ik ben tango gaan dansen in de jaren 80 en dat was voor mij ook een enorme eye opener, want opeens, ik had nog nooit op hoge hakken gelopen um, en een man die mij leidt, ook nog nooit van gehoord, en dan moest ik tijdens die tangolessen um, ja, moet je je laten leiden, anders gaat het mis. En ik hoor ja. nog Lalo, de leraar, roepen... Jij bent een anarchist en je moet gewoon een dictator <lacht> hebben die jou weet je wel?". En, en uiteindelijk bedacht ik mezelf... Weet je, dat is eigenlijk fantastisch. Het is een rol die je speelt. En je kunt in je leven dus elke rol aannemen die je wilt. Maar dat wil nog niet zeggen dat jij die rol bent. Dus ik heb me uitgeleefd in hakken, in oorbellen, in sexy kleren en... Het was geweldig. En als je dan weer thuis kwam, gewoon de tuinbroek weer aan? Nou, nee, dan moest ik wel die hakken meteen uitdoen. Anders kwam ik die vier trappen niet op. Maar, en ik moest in het begin oefenen met in een strakke rok lopen. Uh, die zijn ook al eens uitgescheurd, omdat ik dan vergat dat je zo niet op de fiets kon springen. <laughs> maar nee, maar die tango die heeft mijn leven echt uh, uh, veranderd. Dat was het opmaatje voor de woestijn, kan ik wel zeggen. En de Tango is ook een uh, mooi bruggetje naar Zuid-Amerika... waar je in 1980 voor het eerst langere tijd uh, alleen op reis was. Niet echt een vrolijke reis, want je raakte midden in de burgeroorlog... in El Salvador verzeild. Wat gebeurde er toen? Uh, ja, dat is wel een hele snelle sprong. Want ik ging wel heel langzaam uh, richting Midden-Amerika. Ik zat eerst drie dagen in een bus vanuit New York. En toen kwam ik in Mexico terecht. En vanuit daar in Guatemala. En toen ik daar was. Uh, was inderdaad een burgeroorlog aan de gang. Wilde ik heel graag naar El Salvador, waar het nog een tikje erger was. Omdat ik dacht, ja, hoe ziet dat er dan uit voor die mensen daar? Maar er wou niemand mee. En toen kwam ik een Israëlische vrouw tegen... die ook naar El Salvador wilde. En wat ik me daarvan herinner... is dat ik voor het eerst doodsangst heb gezien in de ogen van mensen. En ja, brandende vrachtwagens, een, een hoop geweld. En ik kon dat eigenlijk niet goed plaatsen. Het is dan toch alsof je in een film ronddwaalt. Want jouw leven is zo anders. Je snapt ook niet dat mensen echt bedreigd worden... En pas toen ik weer thuis kwam na negen maanden in Nederland... toen weet ik nog dat ik heel erg moest huilen... omdat ik opeens besefte hoeveel spanning daar was. En dat die mensen daar niet weg konden. En ja, ik gewoon mijn leven weer oppakte. Dus dat was een, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, zo coming of age. Weet je? Dat je je onschuld verliest en beseft dat de wereld echt, uh, ja, dat er hele erge en slechte dingen gebeuren. Gisteren kregen wij het bericht dat Koos Koster en met hem redacteur Jan Kuiper... Kamerman Joop Willemsen en geluidstechnicus Hans ter Laag, in El Salvador om het leven zijn gekomen. In El Salvador was het overduidelijk. Veel journalisten waren links. Hè. Het was natuurlijk ook uh, kinderen van, van de tijd. En er was ook veel mis natuurlijk met, uh, met de rechtse machtshebbers en dergelijke. Maar die hebben de links-oppositie gewoon eigenlijk klakkeloos gevolgd. Dat gevolg is dus dat er eigenlijk nooit werd bericht over de interne verdeeldheid binnen het verzet, de FMLN in El Salvador. Ze dus elkaar eigenlijk kop insloegen, elkaar verraden en dergelijke. En zo de hele oppositie, de hele revolutie tegen, tegen de regering eigenlijk op zeep helpte. En, en daar waren de linkse media mede schuldig aan. Het is heel erg belangrijk, wil je goede oorlogswetgeving doen, dat je geen partij kiest, dat je een beetje neutraal bent, dat je gewoon eigenlijk onafhankelijk daar naartoe gaat. En niet horig bent aan welke partij dan ook. Ja, in 1982, de, de brute moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador. En oorlogsverslaggever Arnold Kaskens die zegt... ja, dus journalisten belichten vaak maar één kant van het verhaal... en dat vertekent het beeld. Um, ja, dat, dat is zo, maar ik moet daarbij... Ja, ik weet niet wat je van mij wil horen, maar... Nou ja, je bent zelf natuurlijk op, op uh, veel plekken geweest. Je hebt ook, ook, ook wel geschreven over uh, uh, uh, het uh, conflict in het Midden-Oosten. Dat je dat eerst van de ene kant zag en toen je in Egypte was... dat je ja. weer een heel andere kant van het ja. verhaal zag. En dat je dacht, ja wacht even, hier wil ik eigenlijk... Uh, in die rol van, van correspondent of journalist of wat dan ook... daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Want ik krijg voortdurend dat vertekende beeld... en daar wil ik zelf niet aan bijdragen. Nou... Nee, het is ietsje anders. Het is eigenlijk net zoals toen hè, met vrouwenstudies en, en uh, de milieubeweging weer dat je ziet dat uh, de werkelijkheid veel complexer is dan je wordt voorgeschoteld. En ik weet inderdaad, ik heb een tijd in Israël gewoond. En toen zag ik uh, dat conflict in het Midden-Oosten vanuit de kant van de Israëli's. Later ben ik naar Israël gegaan en ach, sorry, naar Egypte en hoorde ik van mensen de andere kant van dat verhaal. En toen dacht ik, oh ja, zit dat zo? En hoe, uh, hoe vreselijk eigenlijk, dat, dat je. Um, ja, dat mensen zo induidig naar nieuwsfeiten kijken en eigenlijk niet weten waar wat er precies aan de hand is en waar het over gaat. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar daarom niet over wilde berichten. Het is eerder zo, en ja, ik voel me daar een beetje ongemakkelijk bij dat ik dat moet zeggen, maar. Um, het actuele nieuws interesseert mij gewoon niet genoeg... om dat helemaal uit te pluizen. En ik werd ongelooflijk moe van die Palestijnse kwestie... en die Israëli's en dat het allemaal doorgaat... en nooit tot een oplossing komt. Dat ik dacht, ja ik ga me daar gewoon niet mee bezighouden. Maar uh, in een land als Soedan, waar ik ook veel heb rondgereisd... op het moment dat ik daar ben, wil ik er alles van weten. Maar vreemd genoeg, als ik weg ben, houdt dat voor mij dan op. En ik weet gewoon van uh, vrienden, van journalisten... die... die, die Um, ja, elke krant moeten ze lezen. Het nieuws moet bijgehouden worden. Ze weten gewoon alles. En bij mij is dat niet zo. Ik ben meer geïnteresseerd in de achtergrond van het nieuws. Dus, dus correspondent, dat, dat heb je ook nooit overwogen? En nooit overwogen. Nee, ik wil, gewoon, ik wil niet overal heen gestuurd worden. Ik wil graag weken bezig kunnen zijn met een verhaal. Me verbinden met mensen. Hun levens um, binnendringen. Maar als een detective opstellen. En als correspondent kun je dat nooit doen. Daar heb je gewoon de tijd niet voor. Want op welke manier kom je dan achter het ware verhaal als je in dat land bent? Door heel goed te kijken, met veel mensen te praten... de tijd te nemen, niet af te gaan op wat iemand zegt. Kijk, een correspondent, ze doen natuurlijk ook heel goed werk... maar als je maar drie dagen hebt en je wordt ergens ingevlogen... en dan ga je natuurlijk naar die plek die voor de hand ligt... en waar uh, de ergste slachtoffers uh, zijn... In Darfur bijvoorbeeld ben ik gewoon dat hele land doorgegaan per kameel... en hoor heel andere dingen dan een journalist die daar maar een dag is. Sexual Healing van Marvin Gay, voor jou verbonden met de oase Farafra, waar je een tijd lang verbleef om een boek over dit dorp te schrijven. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar de smeuïge verhalen. Ja, nee, Ik hou ontzettend, als ik zit te horen, dan, dan kan ik ook niet stilzitten. En het is voor mij inderdaad verbonden aan dat verblijf in die kleine oase. Ik had toen uh, al een paar jaar rondgetrokken door de woestijn met mijn kamelen. En er was een tijd dat ik dacht, nou, misschien moet ik er eens mee ophouden. Uh, maar ja, wat dan? Dus ik ging in die kleine oase wonen... omdat daar een heleboel veranderingen waren en die wilde ik vastleggen. Maar die mensen in dat dorp die mij, kenden mij alleen maar als die dame van de kamelen. En opeens woonde ik daar in een leme huisje. En ja, dat konden ze eigenlijk niet vatten. Iedereen keek mij aan, mensen wilden ook niet met mij praten... vonden mij een heel vreemd type. En dus ik voelde me dood ongelukkig daar. Ook al omdat ik niet in de woestijn was en... Uh, nou ja, en dan werd ik ook nog zo bekeken als een vreemd insect. En wat ik dan deed, had ik een fles Quintreau en um, een Walkman met dit lied. En dat zette ik er keihard op, met de koptelefoon op. En dan rookte ik ook een peuk en dan had ik die Quintreau en dan stond ik daar te dansen. En dan stak ik echt zo'n vinger omhoog van, bekijk het allemaal maar. Um, Midden op het marktplein. Nee, nee, nee, in mijn kleine huisje natuurlijk. Maar dat, dan had ik echt het idee, Hé, hè, ik mag even mezelf zijn. Ehm... Um, het is namelijk heel gek als je continu bekeken wordt. En wat ik zo vreemd vond was dat ik daardoor... mijzelf als een soort bange muis ging gedragen. En mij ook bijna niet meer durfde te vertonen in dat dorp. En dat hield op toen ik een Japanner zag. Die stapte uit een bus en die liep met zijn camera dat dorp binnen. En die, nou ja, gewoon als een olifant in de porseleinkast ging die gewoon foto's nemen. Ik denk, weet je, als de jongen dat kan, ik ben natuurlijk ook gewoon een buitenlander. Ik kan wel doen alsof ik me wil aanpassen en alles volgens de regels uh, en zo. Ik denk, maar weet je, ik, uh, ik ga gewoon dat dorp in en dan kijken ze maar. En vanaf die tijd ging het ook veel beter. Oké, okay. dit is de Radio 1 Audiotrip: het geluidsportret van Arita Bayens. We zijn op zoek naar de geluiden uit het leven van Arita Bayens en die moeten leiden tot een levenslied... dat we aan het eind van dit uur gezamenlijk zullen kiezen. Tot die tijd uh, praten we natuurlijk met je, want uh, we zijn nog bezig met dat beeld. We hebben een aardig fragment gevonden van een van jouw idolen... de woestijnonderzoeker Theodor Monod. Die vertelt hoe de woestijn zijn leven binnenkwam... tijdens een wetenschappelijk onderzoek op het strand van Maritanië... toen hij een jonge jongen was. Ik me me op deze plage... Atlantiek. Entre deux oceanen. Je savais que derrière moi, y avait un autre, un autre ocean, fait de sable de cailloux. Au lieu de Bordeaux. Hij zegt hier dat hij dus op dat, op dat strand was om daar onderzoek te doen. En dat hij zich eigenlijk tussen twee ja, oceanen uh, bevond. Aan de ene kant uh, die van water, waarbij hij het schip naar Bordeaux zou kunnen nemen. Aan de andere kant achter zijn rug, bij wijze van spreken, uh, de, ja. uh, de woestijn-oceaan. De zandzee. De, de zandzee ja. uh, met, uh, met, met keien en zand. Um, weet je nog uh, uh, wanneer... Dus dat was het moment zeg maar, dat hij besloot... De ja. woestijn, dat is mijn ding. Weet jij nog dat moment voor jezelf? Wanneer ja. liep de woestijn jou voor het eerst? In 78 was ik voor het eerst in de Sinaï-woestijn. En ik weet dat ik in een bus zat en daar stapte een Bedouin uit. En die liep echt zo die bergen in. Dat zijn genietenbergen. En ik keek die man achterna. Ik denk, hoe is het in godsnaam mogelijk? Die weet gewoon waar hij heen moet en die kan daar leven. En dat, ja, dat beeld is me altijd bijgebleven. En ik wilde dat ook kunnen verdwijnen in zo'n landschap. Eigenlijk als, als Alice in Wonderland, Down the Rabbit Hole. En dat beeld is mij... Uh, heel lang bijgebleven. En dat heeft er ook voor gezorgd... dat ik uiteindelijk die woestijn in ben gegaan. Ja, en dan had je van je andere idool... de Brit Wilfred Thesiger, had je het een en ander kunnen leren... over hoe je in de woestijn moet kleden... om je optimaal te kunnen weren... tegen de hitte, de droogte en de snijdende wind. Oké. Okay. I knew well the discomforts of desert travel. The biting cold of winter nights... The blazing heat, en blinding glare of summer. The irritation of blown sand. The brackish, indescribably foul-tasting water. Hunger. The monotony. The long marches. het lack of sleep. Ja, je hebt ze allebei ontmoet, hè? Ja, als ik die stemmen hoor, dan... Uh, ja, dat brengt wel weer herinneringen naar boven. Ik heb inderdaad maar twee helden of idolen, en dat zijn deze twee mannen. En toen ik ze ontmoet heb, uh, was ik echt helemaal ondersteboven van. Hè? Dat je, ze waren al heel oud. En, uh, ja, want zij, zij gingen volgens mij in de jaren twintig of zo uh, uh, gingen ze de woestijn in. In de jaren twintig? Ja, of nog nee, eerder. Theodor Monod die is tot bijna zijn dood uh, de woestijn in gegaan. Uh, en hij is 94 geworden, zo ongeveer, en... Bij Thessager uh, duurde het minder lang. Maar toen ik. Ik weet nog van toen ik uh, well, Thessager zag. Die man durfde ik helemaal niet te ontmoeten, want hij haat vrouwen. Mm. En ik dacht: als hij weet wat ik doe, dan maakt hij me af. En, um, maar iemand die hem kende, zei tegen mij: Nou, hij is nu oud en veel milder. En je moet echt naar hem toe gaan. Want jij bent in gebieden geweest waar hij ook was. En daar wordt hij heel vrolijk van. Dus uh, met, met angst en Beven heb ik hem toen opgebeld en hij, nou, hij zei ja, kom maar. En toen ik hem dan zag, uh, dacht ik wauw, weet je, daar staat die man die Leo heeft gedood, die door dat uh, lege kwartier in, op het Arabisch Scheer-eiland heeft gelopen. En hij pakte mijn arm vast omdat hij even steun zocht. Ik, ik dacht echt, weet je, zoals een groepie, van ja. ik ga me nooit meer wassen. Nou ja, klinkt bizar, maar het was geweldig. En ik heb hem drie keer ontmoet. Waar praat je dan over? Ja. De eerste keer weet ik niet meer, ik was zo zenuwachtig... maar de tweede keer over mensen die hem hebben gekend in Darfur... en die uh, verhalen tegen mij vertelden en hem de groeten deden... over zijn eigen leven, over... Um, ja, hij wilde ook graag praten over... vroeger, toen er nog geen auto's waren in de woestijn... En, um, daar is hij heel vaak om, om bekritiseerd, maar ik begrijp dat heel goed... want ik heb hetzelfde nu, dat als ik in de woestijn ben... en ik zie al die autosporen, dan kan ik die auto's wel ja, schieten gewoon. Want dat, dat doet inbruik, is een inbreuk op de romantiek of iets dergelijks? Of de... Het is meer dan dat. Kijk, die woestijn is niet van mij. Ik kan mensen niet verbieden daar naartoe te gaan. Maar als je autosporen ziet, dan ruik ik die benzine... En ze maken zoveel kapot. Je, je ziet sporen die blijven tientallen jaren zichtbaar. En al die oude karavaanwegen die ik altijd langsliep en waarvan ik het gevoel had dat ik een traditie uh, voortzette. Uh, die zijn allemaal kapot gereden. Mensen komen overal, slepen dingen mee, hakken rotstekeningen... of gravures uit de rotsen. En ja, het verpest ook wel het gevoel dat je daar als eerste en enige bent. Maar ik denk, verdorie, waar kan een mens nog op aarde het gevoel hebben... dat hij helemaal alleen ergens is? Nou, niet meer in de woestijn dus, blijkbaar. Niet meer in de woestijn, nee. Alleen nog ergens... Uh, Misschien waar het oorlog is en waar niemand meer durft te komen of waar landmijnen liggen. Maar uh, nee, wat, wat Egypte betreft is, is dat uh, behoorlijk uh, verpest, ja. Met die twee woestijnreizigers had je dus een, een goede klik. Met wie je ook een klik had was uh, Carlo Bergman, hè, een Duitser. Ja. En, uh, in je eerste boek beschrijf je heel mooi hoe je door hem eigenlijk je eerste woestijnreis maakt. Maar jullie kregen ontzettende ruzie... Ja, want klik is niet het goede woord. Het was eerder het omgekeerde. De man zag mij totaal niet zitten. Hij vond mij veel te, veel te zelfverzekerde tut En ik dacht, nou ja, wat een mafkees. Dus ik heb ook niet uh, met hem gesproken... op het moment dat ik eigenlijk aan hem wilde vragen... mag ik met jou mee de woestijn in. Want hij was mijn paspoort tot de woestijn... omdat hij wist hoe je met kamelen om moest gaan... en de weg moest vinden. Maar goed... Uh, ik ben toch met hem meegegaan. Uh, maar onder voorwaarde dat je open zou staan voor zijn liefde? Ja, eigenlijk ja, voor zijn uh, erotische verlangens, laten we het zo zeggen. <laughs> okay. en ik zei tegen hem, ik zei, nou, dan heb ik helemaal geen zin in, man. Uh, ik vond hem helemaal niet aantrekkelijk. En toen moest ik dus een hogere prijs betalen. En dan zou hij me met rust laten. Maar dat bleek ook een illusie eigenlijk. Uh, dus, uh, het met rust laten of die hogere prijs? Nou, die hogere prijs heb ik betaald. Maar hij voelde zich even goed gefrustreerd. Omdat hij wel iets probeerde, maar ik had daar geen zin in. En toen zei hij na een week tegen, tegen mij... rot maar op. Hij zegt, uh, ik ben in die woestijn... omdat ik uh, dat burgerlijke bestaan uh, echt veracht. Hij zegt, dan nou kom jij hier en dan ga je paaltjes zetten. En daar uh, heb, ik, heb ik helemaal geen zin in. En ik kwam echt weet je, uit een Amsterdam... Uh, waar het feminisme hoogtij viert. Dus ik dacht, hoezo gaat die man mij hier vertellen hoe het moet? Maar... Ja, ik had geen keus, want ik wist de weg niet. En, uh, dus ik heb inderdaad in het stof moeten happen. Het is echt een machtsstrijd, hè? Dat hele ja, lezen het was een machtsstrijd. En jullie. achteraf vond ik het heel interessant. Maar op dat moment was ik, was ik echt held. En, en ik, weet je, hij is ook nog een Duitser. En dat kwam allemaal <laughs> bij elkaar. Ja, dus ik dacht... Uh, um, ja, ik wou mij eigenlijk niet uh, de les laten lezen. En, uh, maar ja, het, het, moest, het kon niet anders. Um, maar... Sowieso eigenlijk eventjes uh, uh, de woestijn. Daar ben je natuurlijk, Er is heel weinig water. Wassen is uh, lastig. Uh, dus seks is, is ook een uh, buitengewoon ongewassen uh, aangelegenheid. Ja, dat schijne, <laughs> het is leuk dat je dat vraagt. Met want alleen een heleboel mensen schuren. denken dat dat verschrikkelijk dat dat is. Maar het is ongelooflijk leuk. En ik kan je ook verklappen dat uh, niet wassen wekenlang... is ook fantastisch. Omdat Leg je uit. in die woestijn... je ruikt toch niet. En... Um, ja, je hoeft je ook nergens geen zorgen om te maken. En ik noem, uh... maar goed, dan houden we op over dit onderwerp. Maar, maar vrije in de, in de woestijn, boeien. als het heel koud is s'nachts... Ja, dan ligt je toch iedereen in je eigen slaapzak. Dus ik noem dat ritsseks, weet je. Dan gaan de ritsen open. En uh, als je dan een goede minnaar hebt, en Carlo was een hele goede minnaar... Dan, dan kan het heel erg leuk zijn. Dus het is wat dat betreft wel een aanrader dan? Het is een aanrader, ja. Ja. Zeker voor huwelijken die een beetje op een doodspoor zijn beland, <laughs> zou ik zeggen, naar de woestijn. woestijn ja. Maar heb je wel, wel eens liefdes gehad die wel zijn geslaagd in die woestijn? Oh. Um, nou, die liefde met Carlo kan ik wel zeggen dat die uiteindelijk geslaagd is. Uh, de lezers, uh, ja, die. Weet natuurlijk niet hoe dat allemaal precies gegaan is. Maar ik kan wel zeggen, het was een soort explosieve relatie. Maar heel erg bijzonder. En het is toch de liefde van mijn leven geweest, die man. Daarna kwam er een Nederlandse geliefde. Ook heel erg van gehouden. En in de woestijn was dat ook problematisch. Omdat hij het erg lastig vond dat een vrouw uh, de leider van de karavaan was. Wat uh, ja, ik me toch niet af liet nemen. Um, daarna kwam er een Poolse geliefde, archeoloog. Ja, heeft ook wel tot wat drama's geleid, moet ik zeggen, in die woestijn. Dat is gewoon maar, een goede combinatie. Maar, maar tegelijkertijd ook heel bijzondere momenten. Dus je zou kunnen zeggen dat niet ik het probleem ben... maar de woestijn misschien, die uh, de dingen op de spits drijft. Omdat je... Je bent maar met twee mensen en die vormen de hele maatschappij. Dus alles wat niet mee zit, ligt onder het vergrootglas. En ja... dat. Dat gaat dan en dan dus ontberingen, en, en waar je sowieso natuurlijk moet beknibbelen op allerlei dingen die afleiding ja. kunnen, uh, uh, ja, voor afleiding kunnen zorgen. Ja, nou en ik moet zeggen, kijk, ik ben door Carlo een beetje misvormd waarschijnlijk. Maar die man die heeft me zo op de huid gezeten. Dat ik dacht: geen man gaat mij ooit meer vertellen hoe het hier moet. Dus als daar dan iemand komt, waar, ook al hou ik nog zoveel van die persoon. maar die wil mij gaan vertellen hoe ik met kamelen moet gaan lopen of welke kant ik uit moet, denk ik: nou, bekijk het dat gaat dan niet. Ik nu, ben wel milder geworden, moet ik zeggen. Maar uh, dat en was Nu we niet. toch over liefde hebben. Van, uh, in je boeken beschrijf je de woestijn ook echt als een persoon. Wat is de ja. aantrekkingskracht van die woestijn dan? Ja, ik snap eigenlijk niet dat mensen dat niet snappen. Dat is, dat is echt... Uh, als je dat vraagt, dan zie ik voor me een enorme, lege, grote woestijn... met bergen en valleien en zandheuvels. En het feit dat daar niemand is... En dat je echt je best moet doen om daar te overleven. Uh, niet door strijd te zoeken, maar door mee te bewegen met die woestijn. Ja, iets fantastischer is er niet. En dat je s'nachts wakker wordt en naar boven kijkt... al die sterren ziet en dan weet er is hier niemand, niemand, niemand. Behalve ik en de kamelen. Dat maakt mij intens gelukkig. Um, uh, uh, even kijken hoe, hoe vaak... Um, nee... Heb je naar uh, dit geluid uh, uh, verlangd? Ondanks de leegte. En... We horen hier een. Uh, ik zal het maar even zeggen. We horen hier een regenbui. Oh, een regenbui. Och man. De, de, de, nee, de regenbuien die ik. Uh, mee heb gemaakt waren niet zo prettig. Dan want is ik ben er niet op Een, een wolkbreuk. Ja, een wolkbreuk. En dat was drie dagen lang. En geen tent, weet je wel, geen stuk plastic. Dus dat was. Uh... Je hebt liever een gewoon een lekkere waterput. Ja, ik heb liever een waterput. Maar ja, die kom je ja. ook niet altijd tegen, toch? Nee, nee dat is, dat is uh, zoeken geblazen. Maar dat maakt het ook heel spannend. En daarom zijn er ook zo weinig mensen, natuurlijk. Toch heb je die mensen af en toe nodig. Want de schoorsteen moet roken, natuurlijk. Um, en dus ben je eens in de zoveel tijd reisleidster. Dat kunnen we toch wel zeggen, zo'n die ja, okay. ja. Uh, Dan zit je natuurlijk opgeschreven met mensen die je misschien niet liggen, weiger je wel eens mensen in je. Ja, mensen die me of niet liggen, die gaan niet mee. Doe je aan ballotage? Ja, Hoe ik dan? doe een ballotage. Maar het gebeurt ook wel eens dat, dat ik denk, oh, leuke persoon, en dan in de woestijn blijkt, dat dat niet zo is, maar dan ben ik nog wel zo professioneel om dat niet te laten merken. En wat voor mensen schrijven zich in? Wat, wat zijn het voor vuren? Ja, zijn heel, het, zijn heel het verschillend. Ze groeien mee met mijn leeftijd, vreemd genoeg. Uh, um, kunnen kunstenaars zijn. Vaak zijn het mensen die eigenwijs zijn, altijd hun eigen reizen plannen, maar nu een keer zin hebben om naar de woestijn te gaan en die woestijn ook wel eens via mij willen ervaren. En uh, ja, ik, moet zeggen, ik vind het zelf heel erg leuk om een plek die ik zo goed ken... en die zoveel voor mij betekent, te delen met mensen die daar ook behoefte aan hebben. En die mij willen laten zien hoe de woestijn voor hen werkt. Een van die mensen die met jou zijn meegeweest is Diet Groothuis. Columniste van dagblad Trouw en kinderdichter. En dit zegt zij over jouw leiderschapsstijl. Zij was echt de baas. Maar het bijzondere eraan is dat ze dat doet op een manier die zo zacht en onopvallend is dat je het nauwelijks merkt. Zij is op een soort, en dat vind ik de essentie van haar leiderschap... Euh, ze was dienstbaar. En s'avonds ook bij het kampvuur... dan euh, gaf ze je altijd het gevoel... wat er ook is, ik ben er voor je. Ze houdt alles in de gaten, ze ziet alles, ze weet alles. Ze drinkt zich niet op Over, overdag. Ze, ze, ze, ja, iedereen was op zijn eigen plek, ergens in de stilte en in de leegte. We spraken niet veel. Maar ze had toch altijd alles in de gaten... En euh, als het nodig was, was ze opeens even bij je. Om te kijken van, gaat het goed met je? Heb je zin in een gesprek of niet? Ze drong zich nooit op, maar ze wist wel wat er speelde. Knap hoor. Ja, leuk om dat te horen. <laughs> wat grappig gebeurde toen je je, je... je deed even je wenkbrauw omhoog. Toen ze zei dat, dat je wel duidelijk de leider was... maar dat je dat, je dat op een, een, een zachte manier... Nou, dat vond ik heel leuk om te horen, omdat mij door mijn partners wel eens is verweten dat ik dat niet bepaald zachtzinnig doe. En toen heb ik wel eens vertwijfeld uitgeroepen, hoe moet je in godsnaam dan op een vrouwelijke manier een karavaan leiden? Um, dus ik vind het leuk dat uh, die dit opmerkt, ja. Nou, het is een vier, hè. Ja, maar het klopt ook wel. Ik weet, ik weet ook wel dat er is wel eens een keer uh, iemand meegegaan... die een beetje bang was dat ik een vreselijke draak en een heks zou zijn... omdat hij mijn boeken had gelezen. <laughs> en die het echt verbaasd uitriep. Maar je bent heel aardig. Um, en zorgzaam. En dat kan ik niet al te lang, moet ik zeggen, hoor. Tien dagen is dan wel eens een beetje het maximum... en er zit er vaak een dag tussen dat ik gewoon totaal asociaal ben. Maar ik vind het op zich heel leuk om voor mensen te zorgen... maar, nou ja, met, met een grens. Dus... Wat dat dus daarom is... duren die reizen ook nooit langer dan twee weken. Dat klopt, inderdaad. Ja, ja. Um, je hebt wel eens gezegd dat je, dat je nooit bang bent geweest voor de woestijnen. Dat het voelde alsof je een oude jas aantrok. toen je er voor het eerst op uittrok, de onherbergzaamheid in. Um, uh, heb je rituelen als, als houvast? In de woestijn? Ja? rituelen. Um... Of het werk? Ja, in de woestijn bedoel je. Ja, die zal ik wel hebben. Ja, ik heb, um, als ik in, naar Soedan ga, dan heb ik altijd een uh, amulet om... wat mij tegen schorpioenen be beschermt. Daar geloof ik dan wel niet in, maar dat heb ik gekregen van Soedanezen. En eentje tegen kogels, dat, dat ik niet door kogels word geraakt. En als ik dat dan omdoe, dan denk ik zo, nu ben ik er klaar voor. En dat, uh, zonder die amuletten, dan, dan klopt het niet. Um, en ik zal nog veel meer rituelen hebben, maar dan moet ik even heel diep nadenken. Ja, het scheelt misschien ook dat je in de woestijn uh, niet alleen bent, want je reist met kamelen. Uh, nou, en het uh, klikt heel erg goed tussen jou en hen. Zijn ze leuker dan mensen? <lacht> dat durf ik niet te zeggen. Kamelen kunnen stront en gewijs zijn, weglopen, bijten, uh, in de steek laten, uh, nou ja, negeren, noem maar op, maar... Ik hou ongelooflijk van die beesten. Want zoals je net, wat je net hoorde, ja. dat, was, dat was een heel verdrietig kameeltje. Ja. Oh, die zijn baasje kwijt is. Ja, ja volgens mij ook. En ze krijgt geen melk. Ja, heel krijgt in geen en in, Ja. Als ik dat dan hoor, dan, dan kom ik wel in actie als het mijn kameeltje zou zijn. Um, ik heb zes kleine kamelen gehad en geboren helpen worden. En ik heb echt een, een, een droom dat als ik oud ben en der dagen zat, dan wil ik gewoon in een tent gestopt worden, ergens in de woestijn... met bonsai-kameeltjes om me heen. Ja. En volgens mij kan ik dan gewoon Die je in een leuke vorm kan knippen. Wat zeg je? Die je in een leuke vorm kan knippen. Wat <laughs> zijn bonsai-kameeltjes? Nee, maar het zijn gewoon kleine kameeltjes... die dit soort geluiden maken. Echt geweldig. Oké. Okay. Dat oh. is... Van uh... Galette. Kom zie, je nexiste... Ze uh, Iets vragen over uh, uh, uh, dat je daar dus in je eentje rondloopt. We kunnen er moeilijk omheen. Je bent een vrouw alleen. Uh, in de grote leegte, in een islamitisch land. Um, dat lijkt geen gelukkige combinatie voor een buitenstander. Uh, of een voor- en buitenstaande. Maar uh, dat valt blijkbaar ook wel weer mee. Want je hebt het toch al nou, een jaar of twintig gedaan. Dus zo gevaarlijk ja. kan het ook weer niet zijn. Nee, in het begin was ik uh, heel bang. Uh, en had ik een revolver bij mezelf. Maar ik heb geleerd dat... Uh, ik spreek nu Arabisch, dat scheelt ook al. En ik ben in die Egyptische woestijn in het begin. Ik geloof in acht jaar tijd twee keer iemand tegengekomen. Dus viel wel mee. Maar ik was het meest bang als ik water ging halen in een oase. En dan was ik bang dat mensen mij gingen volgen. En dan mij zouden overvallen. Of, of aanranden of zo. In Soedan uh, heb ik beschermers in moeten huren. Omdat daar, ja, er zijn gewoon heel veel bandieten. En die zijn allemaal bewapend. Maar de mannen die met mij meegingen om mij te beschermen... die zeiden, ja, we moeten je beschermen omdat ze je kamelen zullen jatten... maar jou zullen ze niks doen, want het is heel oneervol... om een vrouw neer te schieten. En dat is sinds de oorlog in Darfur wel veranderd. Maar um, ja, daar heb ik uh, mee leren leven. En eigenlijk zou ik tegen vrouwen willen zeggen... als je, uh, zolang je in een wereld van nomaden verkeert... zal je niet zo snel iets overkomen. Het wordt een probleem als je in dorpen terechtkomt. Uh, of in een ja, Van gefrustreerde ja, mannetjes die te veel naar pornofilms kijken... dan wil het wel iets misgaan. Een, een westerse vrouw wel een lekker hapje vinden. Ja. Um, je hebt je horizon verbreed, als je daar überhaupt van kunt spreken. De woestijn lijkt me al behoorlijk breed. Um, maar uh, je bent een, een andere kant op gegaan. Um, want de woestijn, uh, die wilde je niet meer. Nee, dat was een dramatische dag dat ik erachter kwam dat het... Uh dat de woestijn klaar was met mij. Uh, alles ging me irriteren, alle dingen waar ik voorheen uh, van genoot. En uh, toen dacht ik, ja, wat, wat moet ik nou? Ik, weet je, het, het leven, als je naar de woestijn gaat, staat te zeer op scherp... om dat te blijven doen als je je daar niet meer goed voelt. Dus toen ben ik uh, gaan zoeken naar... Andere plekken die mij zouden kunnen interesseren. Naja, nou ja, je kan het anders zijn dan altijd. Hè? Van, de, van, de, van de van de paarden hierin, hè? Ja, dit is uh, Zuid-Siberië. Daar ben ik terechtgekomen vanwege de muziek in eerste instantie. En het heeft even geduurd voor ik me daar lekker voelde en mijn plek weer had gevonden. Maar ik moet zeggen, ik geniet er nu ontzettend van... om uh, in Rusland en um, vooral in Siberië rond te reizen... en met mensen te maken te hebben die een heel andere cultuur hebben... waar de islam geen rol speelt. Shamanen, uh, New Age-types, uh, uh, maar ook wetenschappers... En uh, biologen en muzikanten. Er gaat een wereld voor mij open en dat had ik echt nodig. Ik wilde weer een buitenstaander kunnen zijn ergens. En uh, mijn hersenen kunnen kraken op iets wat ik niet begrijp. En ik begrijp heel veel niet in Siberië. Dus uh, dat is een fantastische plek om, uh, om te zijn. En uh, je deelt ook een, uh, een, een wens om ergens naartoe te gaan met uh, Gerard Joling. Shangri-la. Ja. Oh, oh, dat, dat, dat <laughs> begrijp ik niet eens. Oh ja, ja ik, ben, ik ben inderdaad op zoek gegaan naar Shangri-la, oftewel Shambhala. En dat is een, uh, eigenlijk een mythisch koninkrijk... waarvan boeddhisten zeggen dat, dat, uh, dat je dat kunt bereiken... als je zuiver van geest bent. En daar leeft alleen het goede en de goede mens. Uh, toen ik daarna op zoek ging, was ik zelf behoorlijk te weg kwijt... omdat ik weliswaar in Siberië was... maar echt niet wist wat ik daar nou te zoeken had. Dus ik dacht, laat ik dan maar op zoek gaan naar Shambhala. Dan heb ik tenminste heb een, je doel. een doel. Ja. En ja. dat heb ik toen gedaan. Oké, okay, het grote moment is aangebroken. Uh, we gaan onthullen wat jouw levenslied is. We hebben allebei uh, ons uh, uh, ingelezen en uh, goed naar je geluisterd dit uur. En uh, wij uh, hebben erover nagedacht en denk je uh, dat we iets voor je weten? Michelle wil jij spits afwijzen? Ja, en jij mag straks gaan kiezen tussen ja. ons tweeën. Geef een omschrijving. Ja, ik zal beginnen. Uh, als je, zoals jij in je eentje reist, ben je altijd alleen met je ervaringen. Ik kan me voorstellen dat het soms eenzaam is, maar dat het ook je een enorme kracht uh, kan geven. Want je redt het wel alleen, en daar gaat dit nummer over. Een stukje vertaalde tekst is... Is ze verdrietig als de wind haar jurk uittrekt? Alleen zij weet het. Overleeft ze het als ze zich haar eigen adem ontneemt? Alleen zij weet het. Nee, helaas, dat ging eventjes fout. Want nu komt mijn omschrijving, en dan moet je kiezen... Welke je wil. Uh, ik dacht, ja, de, je boeken lezen. En dan dacht ik, dit is een vrouw met pit. Die toch op zoek is naar uh, uh, de grote stilte. Ook heel goed stil kan zijn. Maar om in zo'n grote leegte te kunnen overleven... heb je een enorme bak power nodig. En uh, je kan ook ontzettend goed uh, uh, leiderschap zijn. Je bent, uh, of, of tenminste, je, de leider zijn. Uh, maar die drive, die is enorm. En toen dacht ik, dit nummer past bij die drive. En we gaan het dus niet laten horen, maar nee. je moet nu kiezen <laughs> welk nummer je denkt. Ja, ja nou, op basis ik van deze uitzending. Dan ben ik heel erg benieuwd naar de Drive. Heel verstandig, dan is het dus. Uh, je kiest voor mij, hè? Leuk. Nou, dan, dan mis, je, uh, dus dan mis deze. je dus deze. Ja, komt-ie nog? Ja, zie Ja. En dan is heb je Een dus prachtig nummer van Marieke Jager over een krachtige vrouw. Het is een prachtig Jammer. nummer, maar niet zo mooi als mijn nummer ben ik bang, Michelle. Ja, hier komt hij. Ik geloof dat ik verkeerd heb gekozen. Oh, we mogen nog eventjes ruilen, toch? Nee, dat mag absoluut niet. Dat gaat over reizen. Hè. Als je liefde hebt, dan zo n, zo n moet je reizen. Zo'n geluid, weet je wel. Ja, ja, ja. Een bak Harry vindt het. Ja, ja, daar was ik al een beetje bang voor. Maar ik denk, als ik het nou goed inkleed, dan gaat ze er misschien wel voor. Dat heb je inderdaad gedaan. En die drang om te reizen. Ben je er na zo'n 25 jaar achter waar die drang nou vandaan komt? En of u er ooit nog vanaf gaat komen? Uh, nou, ik ben al zo lang bezig om mezelf dat soort vragen te stellen... omdat ik denk, God, soms wou ik echt dat ik tevreden was met uh, geraniums en, uh, en poes en zo. Maar dat is niet zo. En ik denk, zolang ik die, die drang voel om te gaan... het is deels nieuwsgierigheid die mij uh, uh, weer de koffer doet pakken... maar het heeft ook te maken met dat ik heel graag in situaties wil verkeren... waarvan ik niet weet hoe het afloopt... En dat kan overal, maar blijkbaar moet ik het uh, dan verzoeken... en uh, in gebieden waar uh, uh, klima extreme klimaten heersen. Ik weet niet of ik er ooit vanaf kom. Het interesseert me ook niet zo. Ik doe al heel lang wat mijn hart me ingeeft. En als het hart op een gegeven moment zegt... ga achter de geranium zitten, dan zal ik dat doen. Maar voorlopig uh, ga ik nog steeds op stap. En dan heb je, heb je dat idee over dat, die tent met die bonzuikameeltjes. Ja, is dat houdt prima me op de been, omdat ik ook denk... ik heb geen enkele voorziening voor mijn oude dag... En dat grijpt me soms als bij de strot. En dan denk ik, nou als het echt heel erg is... dan kan ik altijd de woestijn ingaan en gewoon opdrogen. En dan kijkend naar kameeltjes. Dit was de Radio 1 audiotrip van Arita Bajens. Morgen is onze gast Tijn Tauber, schrijver van boeken over spiritualiteit... en oprichter en gitarist van Lois Lane. Dankjewel, Arita. De regie van de audiotrip was in handen van Lisbeth Witterman. Techniek Erik Den Braber met dank aan Ivo Samplonius. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar Met het Oog op Morgen met Clary Polak. En wij zijn er dus morgen weer. Hi.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 Morgen vanaf half vier in Villa VPRO, oud-premier Yves Le Therme en oud-CDA-minister Ab Klink over de politieke toekomst van de christendemocratie. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Oom Joop had spontaan een meegebracht. En daarna kwam Joop